De Christen-Democraten leiden zwaar verlies en raken hun positie kwijt als grootste combinatie in België. De NOS zette het stadiongeluid bij WK-wedstrijden zachter. Veel mensen hadden geklaagd over de herrie van de Fufuzela-toeders tijdens de wedstrijden. Regisseurs en geluidstechnici hebben nu opdracht gekregen het stadiongeluid zachter te zetten. Voor het tweede jaar op rij is de prijs voor goed leiderschap in Afrika niet uitgereikt. De jury, onder leiding van oud-VN-chef Kofi Annan, kon opnieuw geen geschikte winnaar vinden voor de Mo Ibrahim prijs. De geldprijs van ruim 4 miljoen euro is een initiatief van de steenrijke Soedanese zakenman Mo Ibrahim. Hij wordt uitgereikt aan voormalige Afrikaanse presidenten die hun land op een goede manier hebben bestuurd. Om in aanmerking te komen voor de prijs moeten ze eerlijk zijn gekozen en de levensstandaard in hun land hebben verbeterd. De prijs voor goed leiderschap is tot nu toe twee keer uitgereikt, onder meer aan de oud-president van Mozambique. In de Formule 1 is de grote prijs van Canada gewonnen door de Brit Lewis Hamilton in een McLaren. Zijn land- en teamgenoot Jensen Button werd tweede en Fernando Alonso ging in zijn Ferrari als derde over de finish... Door zijn zege neemt Hamilton de koppositie uit het algemeen klassement over... van de Australier Mark Webber. Webber werd met zijn Red Bull in Montreal vijfde. Tot besluit het weer. Het is bewolkt en droog. Morgenmiddag meer opklaringen, maar ook lokaal een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Namorgen wordt het zonniger. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, kon, beleeft, jij het. beleeft het. CTFM in 2010 al 20 jaar live. CGFM met. met nu Tep Oplevering 676. Zo is het. En um, je kan het allemaal nalezen op www.zfmzomfort.nl. We gaan uh, verder. We hebben geluisterd, laat ik dat eens even zeggen, naar Sensory Perception van Denis Bully. van het label Nine Wells Music. Veel plezier met de rest van dit gezellige programma. muziek van uh, Sat Guyan met Liquid Passion via Osho.nl. Osho.nl was uh, toch al uh, dominant aanwezig in dit programma... in het tweede uur van deze aflevering 676 van Tep Seppi. Um, maar dat maakt niet uit. Dat komt eigenlijk omdat um, we de oude werkjes van Osho weer hebben gedraaid. Zo, deze laatste Lions Roar Music from the World of Osho... En dat ga ik uh, straks even voor je opzetten. Je kan het nog allemaal eens nalezen via www.zandvoort.nl. En daar ga je naar het programma in de playlist van deze aflevering van Tep Zeppie. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En graag tot een volgende keer en een hele hele goede nacht. Dag.